Het NIOD heeft kritiek op de publicatie van de namenlijst... van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Er is een zorgwekkende en zeer onwenselijke situatie ontstaan... zegt het oorlogsinstituut. Vorige week kwamen de namen online van 425.000 mensen... die in de Tweede Wereldoorlog mogelijk zouden hebben... samengewerkt met de Duitsers. 25.000 namen werden weer verwijderd. Het was niet duidelijk of het collaborateurs waren... of mensen die zijn vrijgepleit. Of Joden die werden vermoord. Het NIOD vindt het kwalijk dat de bijbehorende... Stukken niet online staan en spreekt van suggestieve associaties. Het NIOT roept minister Bruins op om in te grijpen. De Nederlandse marine heeft vandaag op de Noordzee twee Russische oorlogsschepen begeleid, een onderzeeër en een klein fregat. Het onderzeeër was onderweg van de Middellandse Zee naar het Noorden en kreeg op de Noordzee gezelschap van een ander Russisch oorlogsschip. Zoiets gebeurt meerdere keren per jaar, zegt Defensie. De Russen hebben het recht om op de Noordzee te varen, maar ze worden wel door NAVO-landen in de gaten gehouden. Donald Trump heeft nog eens gezegd dat hij in de Stormy Daniels zaak in hoge beroep gaat. In de zwijgeldzaak hoorde hij vandaag zijn straf. Hij hoeft niet de gevangenis in, maar houdt wel zijn strafblad. De hele zaak is volgens Trump een poppenkast en een politieke heksenjacht. Trump wordt de eerste Amerikaanse president die in een strafzaak is veroordeeld. Over tien dagen wordt hij voor de tweede keer beedigd. Het openbaar ministerie eist 14 maanden cel tegen een man die een vrouw zou hebben aangespoord om zelfmoord te plegen. Ze kenden elkaar van de coöperatie Laatste Wil. Volgens de verdachte was het haar eigen keus. En het weer vanavond en vannacht enkele winterse buien, maar ook opklaringen. Morgen een bui, zon en een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het is inmiddels erg druk geworden in de kerk en uh, ja, ik denk dat de burgemeester uh, Molenburg die zal uh, denk ik binnen enkele minuten met zijn toespraak beginnen. Dat zou rond tien over acht zijn. Uh, tot die tijd uh, draaien je muziek en dan uh, laten we de toespraak uh, integraal horen. Dan uh, nou, ja, draai nog wat muziek uh, Maya en dan, uh, daarna is de burgemeester aan het woord.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 voort kunnen denken dat we het middelpunt van de aarde zijn dat zijn we niet het gallische dorp bestaat alleen in strips en we bestaan in deze gemeente bij de gratie van het feit dat we gelegen zijn aan het strand en dat mensen daarom graag hier naartoe komen onze welvaart hangt primair samen met onze ligging en dat noemen we moeten we koesteren en dat moeten we daar moeten we diep dankbaar voor zijn want uh,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 I'm home. The ones, the corners of Kentucky, taller than a California redwood tree. Richer than a 49 miles. Dat ja, ja, zijn de guys en dolls, hè? De guys en vind ik ja, nee, ja, ik nou, heb ze goed gekend. Leuke mensen. Yes, zeker. Okay, nou, laat, nou, ja, zeker. Ben je zo oud? Naast ons. Want naastondheid over burgemeester David Molenburg. Welkom, burgemeester. Dankjewel. Mooie speech, hoor. In deze zaal. Ja, die speech heb je gehouden. We hebben hem op een klein stukje na kunnen uitzenden, want er stapte iemand op die draad. Maar goed, dat maakt wel niet uit. Uh, kun jij een kleine reflectie geven op jouw toespraak, wat is een zeg maar, rode lijn daarin? Nou, eigenlijk zitten er meerdere rode lijnen in. Wat ik uh, heel belangrijk vond is om uh, altijd heel erg uh, te laten zien wat er ongelooflijk veel mooie dingen in zo'n ja. gebeuren. Ik ja. heb ook echt dingen aangehaald, zoals Ziggy en Dins. En... Uh, Wendy Moore, wat er allemaal aan jong talent Dat kunnen we toch ook een eind aan het einde Het is ongelooflijk. Uh, hey, tegelijkertijd ook de boodschap van... We, we, ...we liggen aan het strand. Daarom komen mensen hier naartoe. En laten we dat vooral koesteren. En uh, we zijn vaak heel erg druk met elkaar in Zandvoort. Allemaal elkaar de maat aan het meten. Maar laten we vooral ook uh, zorgen dat... ...als er mensen naar Zandvoort willen komen... ...om hun geld uit te geven. Bezoekers, investeerders, dat ze welkom zijn. Um, en het andere... Eh, uh, ...wat ik heb geprobeerd aan te geven... ...is dat we leven natuurlijk in een hele lastige tijd en we moeten reëel rekening houden met door wat voor omstandigheden we meer op onszelf aangewezen worden. Of dat nou wordt omdat um, ja, we in een oorlogssituatie terecht kunnen komen. Dat zie ik niet zozeer dat we dan in Nederland uh, uh, allemaal battlefields krijgen, maar meer dat er aan het oostgrond gevochten moet worden. Dat zou heel veel voor ons betekenen. Um, en dat, dat betekent dat, je, ja, dat we misschien meer op onszelf aangewezen gaan worden. Um, we houden echt rekening met de scenario's waar de stroom niet één dag, maar ja, ja. dagenlang, ja. wekenlang uitvalt. Ja. Nou, daar moeten we ons op voorbereiden. Is daar gemeente Zonvoort er echt mee bezig? Onder? Ja, daar zijn we echt ja? mee bezig. Verder ja, ja, okay. ja. zijn we echt dat soort scenario's. We doen ook trainingen daar en, en, we, en oh, oefeningen. En ah. Er wordt heel erg over nagedacht als dat gebeurt. Ja. Maar dan zeg ik van ja, hier kan je helemaal voorbereiden. Je kan preppakketten binnenhalen. Nee. overleven. Het gaat hebben om de hybride pakketten. Ja. Op het moment dat de, degene naast jou eh, hulp nodig heeft, of jij hebt hulp nodig, dat je elkaar kent en elkaar weet ja. te vinden. Dus ja. Ja. Ja. daar dat vind ik het allemaal ja. Ja. Je hond kwam er ook niet aan dat er in, in de politiek is het over het, het een en ander gebeurt Ja, dat <laughs> moet je toch even melden natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja, goed, dat is natuurlijk, kijk en ik zeg, uh, dat, dat, dat hoort bij politiek. Ja. En op het moment kun je het niet met elkaar eens zijn. Van nee, zit in het staartje. Ja, en ik zeg ook: weet je, als je op een gegeven moment erachter komt van dit werkt niet, dan het is het net als in een huwelijk. Uh, ja. Dan ja. kan je maar beter de prijs nee, verder aftrekken. Precies. Uh, ik heb wel één ding geleerd. En dat ik gebruik op dat spreekwoord: de honden blaffen, de karavaan trekt verder. Ja. Het uh, bestuur loopt altijd door. En uh, het dorp moet bestuurd worden. Uh, en, uh, ja, dat is het belangrijkste, ja, alle belangrijk. Dat ja. zijn ja. allemaal. Ja. Ja, ja, inderdaad. We zijn er nog meer zaken uh, in je toespraak uh, die jou uh, zelf raakten? Ook, zeg maar? Nou ja ik, ik um, kijk als ik uh, het is niet zozeer in mijn toeval maar ik stond daar en ik, ja. ik, en ik, ik was ik heb, uh, niet heel veel ik ben niet zo'n receptiemens maar ik was toevallig uh, wel ik heb twee andere recepties en dan kom je op zo'n gemeentehuis en dan staat iedereen een beetje je ja. en dan kijk ik hier en dan zie ik al die organisaties ja, terwijl, die hier uh, presenteren ja. ja. al die vrijwilligers die hier staan um, en daarin zijn we uniek ja. En dat maakt het gewoon heel ja. erg leuk. Dus als je zegt van wat raakt je, dat raakt dat ik daar dan sta ja. en dan zie ik van de KNRM tot en met dus uh, tot en met jullie, ja. en al die mensen die hier in Zandvoort ja. actief zijn. Ja. Dus, uh, en dat doet me dan heel veel. Ja. Ja, het was een rare dag om af te sluiten, want uh, vanmiddag ben je nog wel een uitvaart geweest Klopt. van ex-wethouder uh, Rimmer ex -wethouder, ja. uh, ja. van Haften, 71 jaar geworden, ja. uh, vlak voor uh, de jaarwisseling overleden. Ja, triest hè? Heel triest. En, uh, ja, hij heeft twee jaar hier gewerkt. En ik moet ja. zeggen, toen hij. Uh, ik wist dat hij ziek was en het bericht van zijn overlijden kwam. Uh, het was het maar twee jaar. En, ja. uh, het was een hele emabele, hele enthousiaste man. Een ja. Hele goeie, kundige bestuurder. De vlogen ook met ja. Zandvoort-Dubberrij. Ja. Een bestuurder. En iemand die ja. ook de rust wist te bewaren als de, de gemoederen hoog upliepen. Ja. Uh, ook wel een ja, hele bijzondere. Toen de eerste een ja. aanloop naar die formule heen. Ja, hij was ook flamboyant. Ja, mooi dat hij nog een jaar heb meegemaakt. Hij was een hele flamboyante man. Hij reed ja. ook in zo'n witte Saab ja. ja, Cabrio rond. Een auto waarvan <laughs> ik in De, de co-club En dat bleek ook wel bij die, bij die uitvaart dat daar uh, kwamen heel veel van dit soort verhalen. Oh, rond. dat klopt. Ja, ja, ja, een ja. ja. Foto ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Maar goed, we zullen... Bij... Heb je al nog gesproken daar, of niet? Nee, nee, nee, nee, nee. nee er heeft de uh, oudwethouder uit uh, Arnhem. Oh, Arnhem, nee, uh, oké. Okay. Uh, uh, Hij kwam uit nee, Arnhem, hè? Nee, Arnhem Lieden. Om af te sluiten, wat, wat uh, uh, zie jij voor 2025 het belangrijkste voor Zandvoort? Uh? Nou, wat ik, en uh, dat heb ik in mijn speech ook genoemd, wat ik echt ontzettend belangrijk vind, is dat we uh, een aantal van die grote woningbouwprojecten, zoals Rukert... Uh, het moet echt losgetrokken dat worden. Dat echt he? gewoon ja. doorgaat. En er zit allemaal ontwikkeling in en we kunnen daar vreselijk lang over stegelen met elkaar. Maar kom op, weet je, dat, is het, ja. dat vind ja. ik belangrijk. Uh, als, als je, uh, ik kom heel veel mensen tegen die graag in Zandvoort wonen, uh, kinderen die graag terug willen komen naar Zandvoort. Uh, ja, en dat, dat is gewoon kijken. Maar er moet ruimte om... zijn hè, om te wonen nee. ook. Nee, ik hoor het behoorde van, uh, van de heer Drijsma architecten, maar dat ook vandaag toevallig uh, het project voor het rondgemaakt is, of tenminste rondgemaakt. De tekeningen zijn uh, inge ingeleverd en er komt een voorlopig ontwerp. Ja, nou, dat dus, is, ja, dat, dat, maar dat moet allemaal doorgaan. Er zit, dat wel dat zit vol in, in ontwikkeling. Ja. Ja. En, uh, maar ja, als we weten ook dat de uh, ruimtelijke ordening in Nederland is een, ja. een weerbarstig geheel. In de politiek is het natuurlijk altijd zo dat mensen allemaal meningen hebben en dat, dat hoort er ook bij. Dat, dat nou ja, is een functie goed, van ja. de politiek. Maar nou goed, dus als je, ze, en wat ik voor mezelf heel belangrijk vind, is dat we ook. Uh, we zetten behoorlijke stappen als het gaat om openbaar orde en veiligheid. Uh, we, echt, we pakken ook die, uh, veel van die ondermijningszaken aan. Ik zie gelukkig dat mensen ook steeds meer bereid zijn om te melden. Ja. Uh, ja. Wat er, wat er uh, ik zou maar zeggen, in hun omgeving gebeurt. Ja, is. het is, is nog anoniem, uh, Ja, en dus uh, dat vind ik ook belangrijk. En, uh, ja, en voor de rest hoop ik, uh, ja, als ik kijk, het komend jaar. Dat street art of weer groter wordt. Ja, ja. ja. Nee, nee, nee, dat dus ja. is een leuke hartstichting. Dat ja. ja. is gewoon een aanzienlijke plek. Het gaat maar door, natuurlijk. Dus ja. En een hoop ja. mooi weer. Zeker. Over, ja, dat, ja. dat, dat, <laughs> hoop ik doe maar hoog. Hartelijk bedankt, dames. Oké. Ik kom weer naar de mensen toe, ja. gezellig. En een heel mooi nieuwjaar. En een heel gelukkig nieuwjaar. Dank je. Ja, dat is uh, Arita Franklin. En uh, Arita Franklin is uh, natuurlijk... Uh, ja, een van de beste zakkeressen die we kennen. Aan tafel is aangeschoten Wim Werthein En Hans, uh, jij kent Wim ook. En uh, wij, wij zitten net te praten. En we kwamen erachter dat wij... In dezelfde klas hebben gezeten in de Gertelbachs-MAVO. Uh, uh, en uh, ik zei net... Ik zou je niet herkend hebben. En hij zegt, nou ik jou ook niet. Want het is gewoon 56 jaar geleden. Ja, het is ongelooflijk. Ja, hey, ik heb he? het idee dat het gisteren nou, was. Wel, ja, ja nou, mooi. He. Welkom Willem uh, hier aan tafel. En je hebt uh, allemaal kleurtjes uh, op uh, je. Oh, jij gaat dat nou, vertellen? We aankondigen. Oh, ga jij dat even aankondigen, Hans? Nou, <laughs> <laughs> waarom zit Willem hier? Ja. Hey, want uh, Willem is betrokken bij de Veteranenclub in antwoord. Hoe heet dat precies? Stichting Veteranen Zandvoort. Ja, dat bedoel ik, ja. Want daar ben je voorzitter van geworden. Voorzitter, dat was Friesel van Marion. Ja, die is al een paar keer in de uitzending bij ons geweest. Ja, die heeft het eerst gedaan. Heeft die op een fantastische manier heeft hij een beetje ja. body gegeven. En nu gaan we wat stapjes verder. Maar voordat jij veteraan was, wat heb je dan, uh, daarvoor gedaan? Nou ja, ik, ik, moet, ik moet wel iets bekennen, mannen. Want ik heb vijf jaar over de MAVO gedaan. Dus ik ben nee, ook niet helemaal, on, helemaal ik ongeschonden 1. uit de gert gekomen. Ik één jaar. Oh, ja, daar je, bij elkaar komen we wel ergens. Ja. Maar da daarna ben je doorgegaan. Ik ben naar het Kennemer Lyceum gegaan. Okay. Met een uh, aantal Zandvoorters ook. Dat ja? waren de, de man op de kreitler die, uh, die bij het Kennemer Lyceum ja. aankwam. Ja. Ja. Dat heb je, dat heb je twee, uh, twee jaar afgemaakt, of niet? Nou, ik, ik, op ja. een, ik kreeg daar de kiks. Toen zat ik in de HAVO, daar ik voor... Is natuurlijk scheikunde, alleen maar 9 en tienen. Toen mocht ik van vier haven naar vijf VWO. Dus ik heb, ik heb, ik heb Zo, de verloren oh, ja. jaren van de Gertenbach weer een beetje ingehaald ja. in Overveen. En, uh, ja, toen, toen moest ik eigenlijk in dienst. En toen heb ik een contract getekend met Defensie. Dat ik uh, mocht medicijnen gaan studeren. Ja? En nadien moest ik dan voor zes jaar tekenen in de dienst. En ik denk met mijn lichte, lichte neiging tot ADHD. Ik denk, als ik nu niet ga studeren, wordt het ja. ook weer wat. Ja. Dus vandaar dat ik daarvoor gekozen heb. En, uh... Ja, in 1982 was ik klaar. Toen ben ik eerst naar Duitsland gegaan, naar Zeedorf. Hè. Dat was de ja. tijd van de koude oorlog. Ja, klopt. hoop en, en, Ja, en, en daarna was de mogelijkheid om nog naar Libanon te gaan. In het gebied wat eigenlijk als arts, als arts, dus militair arts bij Unifil. En het is het gebied wat natuurlijk steeds in nieuws is hè, nu. Dus, dus uh, we zitten hier met, in Zandvoort heb je 60 veteranen. We hebben hier een, een man of 6, 7 nu die langs zijn gekomen van de drie ook in, in, in Libanon hebben gezeten en dan hoor je toch van de mannen wel de verhalen dat wat er nu allemaal speelt dat resoneert dat komt we terug hè ja, ja, ja, ja. ja dan komen we terug ja, ja, ja, ja. maar jij bent jij bent dan een, een arts geweest in het in het leger en, maar je hebt, je hebt een hoop decoraties. Ik zie he? een ja. hele hoop decoraties op je. Ja, ik krijg het toch niet zomaar? Nee, ik heb vijf uitzendingen gedaan. Ik, ik, ik tekende voor alles in wat ik kon <laughs> doen. Ik denk, ja, ik zit in de dienst en dan moet je ook wel de dingen gaan doen die ertoe doen. Ja. Ja? Okay. En, dus ik heb in Libanon gezeten in de Golfoorlog in 1991. Okay. In Saudi-Arabië en Kuwait als arts. Een Nederlands clubje artsen wat aan de Britse leger was toegevoegd. Mm -hmm. Britten hadden te weinig aan... Aan dokters. Uh, later nog voormalig Joegoslavië, Sarajevo en een paar keer naar. Heb je hebt een Afrika. hele hoop ellende meegemaakt? Ja, ik heb een heleboel ellende gezien. Ja. Ja. Ik, niet de, ik heb ook gezeten in Rwanda. Oké. Okay. Ja, met uh, de, de Hutus en de Tutsis. Ja, slachtingen. Ja, dat was echt. Dat heeft diepe indruk gemaakt en ook ja, nog de groep ja. die we nog met regelmaat uh, zien. We komen bij elkaar. Ja. Zijn er toch thema's die, die elke keer naar boven komen. En niet iedereen is er ongeschonden uitgekomen. Nee, nee dat zei ik. ik ja. Maar het is heel bijzonder dat... Uh... Jij zit nu niet meer bij het leger? Hè? Nee, ik, uh, ik, ik heb tot mijn 57e bij het leger gezeten. Oké. Okay. Nu, ik dokter nog één dagje in de week. Oké. Okay. Uh, als huisarts? Als... Uh, <laughs> ik zit een beetje op het randje van de psychiatrie en de revalidatiekineer. Oké, okay. oh, okay. ja, ja, ja. Zo. En, uh, ja, hij, ja, hij heeft even zitten straks. Ja. Nee, dat is geen enkele problemen. Ja, ja, Gerrit het... Ger heeft de hulp nodig. Maar het... Het, het lijkt mee te vallen met jullie mannen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Hey, wat, wat, wat, wat gaan jullie doen in 2025 met de veteranen? Nou, we hebben een... Uh, die veteranen... Aanvankelijk waren we een comité. Ja? En een comité ben je als je zegt dat je het bent. Als wij ja. hier met z'n drieën ja, nu het comité ja. Gertenbach vooruit sticht, dan, dan, dan zijn we, we dan. Comité, ja, dat klopt. Dus We Gerte zijn daar vroeger. Ja. Dus wij zijn een uh, stichting geworden en dat geeft wat meer mogelijkheden. Dus uh, we doen het veteranencafé, we doen met 4 mei, uh, doen we natuurlijk mee met de. 4, ja. met de ja. Met alle um, plechtigheden. Ja, we ja, houden een ja, verhaal ja. hier. Um, we gaan een trip organiseren naar Ieper voor de veteranen. Ja, voor de we gaan dus ook naar Bronweek. Dus ja, we organiseren ja, allerlei ja, dingen ja, ja, ja. om met elkaar een beetje onze verhalen kwijt te kunnen. Ja, wat ja. goed. En we hebben, we hebben een goede club hier hoor. En ja. Jasper Molenaar, een van onze veteranen, gaat op 4 mei hier spreken in de kerk. Dat is af, dus afgemaakt. Dus we hebben... Een hele enthousiaste club, maar we hebben ook een aantal mensen die we niet bereiken. En daar proberen we wel wat meer poeding te krijgen. Hoeveel, hoeveel, hoeveel veteranen denk je dat er in Zandvoort zijn? Totaal zijn er tussen de 50 en de 60. In Zandvoort? Ja. Meen je dat? Ja. ja landelijk, landelijk hebben we 100.000 veteranen. Dus we hebben in oktober onze Veteranendag. En uh, we worden fantastisch gesteund door de burgemeester, kan niet anders zeggen. Uh, samen met Suzanne Boelinga, die daar. Ja, echt, echt voor ons een enorme steun is. Mm -hmm. uh, we regelen die dag en dan, en komen, dan hebben we een man of vijftig waarvan een paar partners erbij zijn dus niet mm -hmm. alle veteranen komen. Dat is wel iets wat we willen gaan proberen. Ja, okay. ja. Goed hoor. Ja. Nou, Wim Wertheim. Ik, ik, ik hoorde je naam en ik denk, die ken ik. Ja, wat leuk hè? Ja, heel bijzonder. We nou, toch, als we ik, ouder kom... worden, komen we toch weer een ja, beetje samen. Ja, ik hoorde je naam, ik die, die ja, ken ik. He? Ja, maar jij ja, kent ja, het wel. Ja, nou. We gaan straks ja, wel even de Porners lopen. Ja, goed. Ja, ja, ja. Hé hey, Willem, hartstikke bedankt. Graag we Gaan we lekker weer en, naar de bar. Ga naar de mannen. Ja, daar gaan we naar de mannen. En we spreken elkaar nog wel even. Zeker. Oké, hartstikke goed. Is de ronde jongen ook? Helemaal goed. We gaan een stukje muziek horen.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 Ralph uh, McTel in uh, streets, streets of London, of, nou, dat ik zei, weten wij nog heel goed sitcom, he? maar dat is het niet. Nee, nee, het was, uh, jij dacht zeker. Maar je hebt ook uh, nog Streets of Philadelphia hè? Ja, je hebt ook de Streets of Sanford. Ja, je ook de Het is heel wat anders, heel is, wat anders. Uh, bijna tien voor negen. Dus, ja, we zijn er bijna doorheen uh, ja, uh, Hans. Maar aan tafel hebben wij Marine Ball, de voorzitter van ZFN. Eigenlijk ZOO is het Marine. welkom. ZOO is het officieel, hè? Uh, Zandvoorts onder... ja. ja, Wist je een beetje dat geven? Ja, dat wist ik. Ja, Stichting wist ik dat. ZOO. Stichting ja. ZOO zo. ja. Nou goed, uh, Maureen, waarom we je gevraagd hebben... 2025 wordt, denk ik, een belangrijk jaar ook voor ZTV. Ja. In principe hebben we dat iedere vijf jaar. Dat je je licentie uh, moet verlengen. Die we van het commissariaat voor de media hebben. En 2025 is zo'n jaar and um Achter de schermen zijn we druk met voorbereidingen bezig. En uh, jullie kennen mij heus wel een beetje. Jullie weten eigenlijk, eigenlijk stiekem heel goed dat ik dat het liefste is stil te regelen. Ja, begrijp ik wel. Maar... En de dag dat die vergunning er is, uh, een keer langskomt. Maar in het kader van deze de nieuwjaarsreceptie. Nou ja, beetje, uh, ja. Wil ik natuurlijk in de eerste plaats iedereen een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Maar zeker ook iedereen van ZFN. Zeker. Want dat is zeer verdiend. En alle Juist. luisteraars. Alle, alle luisteraars, toch? Ja, en alle luisteraars, nee, maar ik heb het ook iedereen gevraagd, van Zandvoort. En Omgeving. Ik heb het ook gevraagd maar alleen omdat uh, in, in zelfs in de krant de zonder een advertentie dat uh, voor die licentie dat, dat mensen het zouden kunnen inschrijven. Dat klopt? Wist, uh, ja, uh, kleine nuance uh, dat mensen zich kunnen nou, inschrijven. Organisaties, uh, omroeporganisaties. Uh, omroeporganisaties, ja. of in ieder ah, geval... Je, je kan er zelf een omroeporganisatie ja. beginnen, zeg maar, hè, ja. Mij. Ja. Ja. ja, nou zijn er wel voorwaarden, hè. Uh, je moet aan best wel veel voldoen om te kwalificeren. ZFM kwalificeert al uh, meer dan 30 jaar, Absoluut. bijna 35 ja. jaar. en is al lang bezig. En, uh, wij gaan door op de weg die we hebben ingeslagen en we gaan wederom als zelfstandige omroep die vergunning aanvragen ja. en we zijn vol vertrouwen dat we hem ook nog eens gaan krijgen. Ja, ja en we zijn we hebben wel een uh, hele uh, samenwerking een verband. met uh, verband met 105. Harlem 105, Arlem 105 ja. dat gaat naar mijn mening best heel goed. We hebben een programma samen. We doen uh, heel, best veel dingen. Uh, in, wij zenden best veel uh, items uit... van, uh, van Haarlem 105. Uh, Haarlem 105 doet bijvoorbeeld... Uh, het, het Hildering... Uh, uh, uh, uh, hoorspel. hoorspel. Ja. Uh, dus ja, de, de, de samenwerking zit er... denk ik goed in. Ja. En wordt steeds beter. Ja, maar... ik vind dat heel leuk om te horen. Want kunnen jullie je nog herinneren... vorig jaar op de nieuwjaarsreceptie... Toen het net nieuw en um, een beetje de verkennende fase was. En toen um, hadden wij ook uh, het bestuur van Haarlem 105 ja, uitgenodigd dat in, op onze uh, receptie. Ja. Ja, dat toen hebben jullie ook nog de voorzitter met mij samen ja. geïnterviewd. Ja. Ja. Ja. En, nou, uh, Willem Bruis was dat, waren uh, nee, uh, um, wij niet, maar daar dat waren nee, ja, maar is de waar. Opzetten, <laughs> uh, Maar goed, het duo van dienst van vorig jaar ja, klopt. heeft ja, ja, ja. vorig en, en dat was inderdaad Willem ja. met Charles ja, uh, die hebben ons toch geïnterviewd. En uh, toen waren wij verkennend en aftastend en uh, uiteraard zijn we nu gewoon alleen maar heel blij dat we het al een heel jaar doen. En uh, de weg naar boven hebben gevonden en dat gaat steeds beter. Ja, dat zijn de absoluut stappen gezet. Dat ja. uh, belangrijk, dat is ook heel belangrijk. Ja. Want die, die samenwerking was ook noodzakelijk eigenlijk om een subsidie binnen te krijgen. Dat klopt ook, hè? Uh, als je de vraag zo stelt, is het antwoord inderdaad ja. Uh, misschien voor de luisteraar die denkt, we gaan het nu ineens over? Een kleine zijstap. Ja. Uh, lokale publieke omroepen staan best wel onder druk. Onder druk van het Rijk mm -hmm. en uh, het medialandschap... en de wens vanuit Den Haag om te bezuinigen... om te stroomlijnen... en om dat enigszins uh, van een incentive te voorzien... heeft de overheid subsidies ter beschikking gesteld... aan omroepen die bereid zijn binnen één streek... om ook samen te ja. werken binnen ja. die streek. Dus, uh, nou... Dat uh, vorig jaar was 2024, medio 2023, toen ik daar kennis van nam en van las. Toen heb ik maar gewoon het initiatief getoond en uh, contact gezocht met Haarlem 105. En ik, ik vind het echt super leuk om te zien dat het zo wonderwel uitwerkt. Ja. Ja, dat en jullie goede spelen goede daar uh, ook een hele belangrijke ja. rol nee, in, man. Nou, hartstikke bedankt. Nou, we, we, we. Maar uh, ja. wat, wat kun je nu tegen onze uh, lieve luisteraars zeggen... Uh, uh, zendt ZFM uh, eind 2025 nog uit? Ja, ZFM zendt eind 2025 nog uit. En uh, uh, 2026 ook? Dat weet je nog niet. Ja, um, ja, kijk de vergunning die wij nu aan kunnen vragen is voor een termijn van vijf jaar, zoals ieder jaar. Mm -hmm. uh, wij hebben geen berichten dat dat anders zou zijn. Dus we gaan daarvan uit dat we dat gewoon doen. Dus zolang jullie uh, met veel plezier en enthousiasme programma's blijven maken... hebben wij recht van uitzenden, mits we die vergunning krijgen. Ja. En daar kun je op je bestuur vertrouwen dat we daar onze stinkende best voor doen. Oké, okay, ja. maar die, die samenwerking met 105 gaat niet betekenen dat 105 met 90% van de tijd vult... en zetten we hem 10%, in noem maar wat. Nee. Daar hebben we niks is niet, uh, over afgesproken. Uh, nee, nee, okay. nee dit, dit is echt, het blijft echt uh, 105 en ZFM. Ja. ZFM, ik, we zijn nu bezig om een heel nieuw jingle pakket uh, te laten maken. Ja, ja. Uh, dus wat dat betreft, uh, ZFM is een, uh, ja, toch een modernere weg ingeslagen. En uh, gelukkig hebben we de samenwerking met 105, zodat we ook met mensen ja. van 105 kunnen, uh, gebruik kunnen maken. Dus dat is... Uh, absoluut. Ja, ja, Absoluut, we kunnen elkaar... Uh, kanalen met onze beste programma's voeden. Elkaar verstevigen. Elkaar verstevigen. Daar, daarmee gaan we, gaan dus, we dus uh, 2025 mooi. in. Uh, ja, goed. Heel belangrijk. Nou, het met is, veel uh, zin en veel vertrouwen. Ja, absoluut. Het is uh, ja. twee minuten voor negen. Ik denk dat we nog even een klein stukje muziek draaien want dan gaan we eruit met deze live uitzending. Uh, Carina is inmiddels ook gekomen. Carina, hallo. Hi Carina. Uh, uh, uh, <laughs> <onze belangrij> <laughs> een van de belangrijkste reporters van ZFM. Maar in ieder geval, uh, we gaan eruit. Uh, Ger, hartelijk bedankt. Jij ook ja. hartelijk bedankt, Hans. Maureen, bedankt voor je komst en bedankt voor de uitleg. Dank je wel. Uh, ja, ik hoop dat, uh, dat alles uh, goed komt. En uh, uh, We wensen de luisteraars nog een hele fijne avond. En We gaan eruit met de muziek. En daarna neemt het nieuws het over. Dank je wel, uh, Marja. En uh, Marja ook bedankt. Ja, zeker, zeer, ja. zeker, zeker.